They come to my shows, cause they love what they see. And the next thing you know, they'll be checking for me, cause they got them dreams of how we could. En je nog steeds bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort Bij het programma zie je natuurlijk het programma waar de heetste beats voorbij komen Zojuist heb je kunnen luisteren naar een DJ set van DJ Dion Sidney En nu, Behind the Wheels of Steel, the one and only DJ J.K. makes some noise Op Zandvoorts grote dansloor, dit is zie je tot aan 12 uur HOLD The fuck you believe? Fuck you Heerlijk lekkere funky Sommer. track Zomer Zomer trumpet track Uit op Stelt Records Dennis Lekker zomers Heerlijk zomers Vanuit een zomerse studio Ongelooflijk Hij Met is niet de... alleen ontzettend oranje Hij is ook ontzettend warm Ik hoop dat jullie dat ook hebben mee kunnen krijgen Op de radio Ja Met deze funky beats En we hadden nog genoeg energie over Van Sensation White vorige week Wat ja. Een ja feest joh. was dat hè? Dat was absoluut uh, topfeest het was helaas niet helemaal de DJ's die het feest maakten. Maar nee, ja, mensen... maar de sfeer. Het was de sfeer. De sfeer. Was het was net één grote familie. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik zag ook allemaal mensen met trost-stickers. stickers Ja, de grootste familie van Nederland, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar eventjes om het kort en krachtig af te sluiten. Dit was See It. Bedankt voor het luisteren ook weer deze week. Volgende week vrijdag. Zelfde tijd, zelfde plaats. ...zijn wij weer gewoon keihard in de eter. Keihard door je kabel. En als je ergens anders de wereld wil luisteren... ...gewoon via onze luistering... ...www.cfmsandvoort.nl En ja, dat is ook gelijk de site... ...waar je kunt kijken... ...waar ons hele audio-archief... ...de ja, ja. is. Dus heb je zin om nog een hele fijne mix... ...van DJ Dion Sydney of DJ J.K. ...te beluisteren? Zoek er een leuk uit. Ik zeg tot volgende week! Tot ziens!